Op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte. Toei gaat 1600 mensen repatriëren. De organisatie voert ook reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Tour-operator gaat 170 klanten terughalen. Thomas Koek beraadt zich nog. Via de drie organisaties zijn nu zo'n 3000 Nederlanders in Egypte op vakantie. Ze zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag alle reizen naar Egypte afgeraden. Nederlanders die nu in Egypte zijn moeten overwegen om het land te verlaten, zegt het ministerie. Ook vandaag demonstreren weer tienduizenden mensen in hoofdstad van Egypte.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 Sjoerd, kom komt nog eventjes voorbij deze zondag in Kenmerland. Het is vier uur geweest in het laatste uur. Maar toen I'm Yours, Don't Hurt Me, 1981 een hele aardige hit geweest voor Rod the Mad. Zoals hij het ja, zijn bijnaam eigenlijk zo heet. En De man heeft natuurlijk in een bescheiden aantal bandjes ook nog gespeeld. Voordat hij zelf het solo pad nam. Ik geloof iets van... Ik kom er weer niet op. Ik kom er weer niet op. Het is, dat is echt dramatisch. Hij heeft samen met Ron Wood gespeeld. En dan uh, ben ik gewoon uh, de naam... Uh, de Small Faces. De Faces zelfs. Ja. Uh, dat, dat, dat is al af en toe zo'n warboel in mijn bovenkamer. Dat je dit soort uh, uh, pratenkennis gewoon ergens opslaat. En dan ineens als je het nodig hebt, uh, dan is het net uh, een oude computer die opgestart moet worden. En dan vergeet je het gewoon. Maar goed, uh, de Faces daar heeft hij hier gespeeld. Uh, helemaal duidelijk. Uh, goed, we gaan eens even kijken wat er in het uh, voetbalwereldje gebeurt. Heerenveen Groningen 1-3. En dat betekent dat Heerenveen weer aan de uh, aan het terug doen is. Nak Ajax 0-2 en nou kan Twente uh, wel wat, uh, wat terug doen. Het is inmiddels in uh, de Groelsvest gelijk geworden. Het staat 1 tegen 1 en dat uh, ziet er weer voor de, de tukkers weer wat uh, vrolijker uit om het maar eens zo te zeggen. Het gaat goed met deze band want uh, ze zullen zeer binnenkort uh, hun cd gaan presenteren in het uh, patronaat. Ze zijn de serieus talenten van 3FM. En ze hebben hier ook nog eens een keer een, een aandeel gehad in een van de CFM-programma's Chef Special en Airplay. Ja,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 Show me the Uit heet ze Aisha Trajda. En uh, dit heet City Life. Uh, finaliste was zij bij de Grote Prijs van Nederland van de Singer Songwriters. Helaas uh, is het niet geworden. Maar haar uh, muzikant, uh, haar uh, muzikant, tenminste de begeleiding, die was van Geronimo, maar die viel wel in de prijzen. Die kreeg de muzikantenprijs uh, mee naar huis. En dat is natuurlijk uh, nooit weg als je daar zit en dan duizend euro mee mag nemen naar huis toe omdat uh, de vakjury vindt dat je uh, een van de betere, wat zeg ik, de beste muzikant was op die middag. In Paradiso in Amsterdam. Want dat uh, was daar. Uh, Twitter en de politieagenten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze bestaan er toch echt. En uh, de politie Heemsteden is sinds begin van dit jaar bezig. En er zijn drie wijkteams. Uh, of wat zeg ik? Drie wijkagenten van het Cours Kennembland. ...actief op Twitter. En via dit medium vertellen ze over hun dagelijkse werkzaamheden en belevenissen... ...en leggen ze contact met bewoners van hun wijk. En doordat de wijkagenten met name lokale volgers hebben... ...is de kans groot dat de daadwerkelijk getuigen bereikt worden. En met het inzetten van Twitter als contactmiddel... ...is nu de politie voor buurtbewoners nu ook op die manier digitaal benaderbaar En door te twitteren over gebeurtenissen... Uh, en zijn werkzaamheden in de wijk blijven mensen daarnaast dus ook op de hoogte. Dan is er nog uh, iets wat ik uit het Zandvoortse Courant heb uh, weten te pikken. Want er is uh, een open huis van het uh, Wim Gertebach College. De school die inmiddels ook alweer zo'n jaar of zestig alweer bestaat. Want uh, dachten dat ze dat in 1948 uh, omtrent. dat ze daar uh, zijn opgericht. En drie jaar geleden hebben we dat uh, besta bestaan mee mogen maken. Uh, dinsdag 1 februari geeft of heeft het Zandvoortse Wim Gerterbach College open huis voor potentiële nieuwe leerlingen, brugklassers. Het Wim Gerterbach College is een middelbare school voor VMBO-theoretische leerweg. En de potentiële leerlingen en hun begeleiders krijgen over allerlei zaken informatie van docenten en van de huidige leerlingen. Bovendien kan, uh, kunnen de mensen ook informatie krijgen over dyslexie en een les van de toekomst meemaken. Mensen worden ontvangen met een kopje koffie of thee. En er zal waarschijnlijk ook nog wel iets bij geserveerd worden. Het open huis is van zeven uur s avonds tot negen uur s avonds En dat is dus dinsdag 1 februari aanstaande. Voor die mensen die dus uh, willen weten uh, waar zij hun kroost naartoe willen gaan brengen. Dus dat kun, uh, ja dan heeft de, de Wim Gertebach College daar een, een antwoord op. Misschien een, een antwoord... Om mensen binnen te laten. Fleetwood Mac uit de jaren 70. En dat was dan eigenlijk een beetje de eerste samenstelling waarbij um, ja, de dames uh, erbij uh, waren. Zoals Christine McVie en Stevie Nicks. Maar ook Lindsay Buckingham. Hier is Rhiannon. Uit de buurt met een uh, rauw randje. Tenminste in ieder geval met een uh, stevig randje. Om het maar zo te zeggen. So the night. Uh, vandaag uh, hier uh, bij CFM uh, geweest. Deels in dit uh, programma. En uh, natuurlijk ook in het uh, andere programma. Uh, wat we hier hebben. Namelijk uh, de muziekboulevard. En als ik zeg dat zelfs uh, Rob Harms. Van uh, Zand wordt op zaterdag verkocht is. Uh, zou ik bijna willen zeggen. nou Luister dan ook nog maar uh, naar het uh, andere uh, gedeelte van CFM. Er uh, gaat uh, wel wat... Uh, ja, ik hoop maar dat ik wat, wat in beweging heb gezet. Zodat de muziek uit de buurt, om het maar zo te zeggen, ook wat poot aan de grond krijgt. En wat is er belangrijker als popmuzikant om airplay te krijgen? Sommigen zijn er al bijna. Die hebben we dan al een klein zetje gegeven. En anderen... Zoals Sus de Groot. Zoals bekend staat van Sue the Knight. Die zijn er nog niet helemaal. En dus promoten wij dat heel graag. Sue the Knight heeft haar domicilie in IJmuiden. En daar schijnt veel meer te zitten dan alleen maar Suus de Groot. Dus zou kijken als je wat meer wil weten... Op de MySpace account, Ik kan je nu al verklappen dat wat hier vanmiddag gespeeld is, het zijn vijf nummers. Die gaan wij absoluut bewerken en dan kunnen we ze hier ook gaan draaien. Die zijn hier opgenomen in onze eigen CFM studio en dat zijn hele hagelnieuwe nummers van the Night. Dus dan weet je dat ook alweer. Uitslagen, eredivisie, voetbal van het afgelopen weekend met nog één wedstrijd die dan nog gespeeld moet worden. Die moet ingehaald worden omdat de veldverwarming bij de Graafschap stuk was in Doetinchem. Die wedstrijd wordt dinsdagavond gespeeld tussen de Graafschap en Utrecht. Maar in het, de rest van het weekend zijn wel een aantal wedstrijden gespeeld. NEC Heracles 1-1, vrijdag werd die wedstrijd gespeeld. Vitesse Roda werd 5-2. AZ VVV 6-1. En PSV Willem 2 2-1. En die wedstrijden werden zaterdagavond gespeeld, dus gisteravond. Dan uh, vandaag de volgende wedstrijden gespeeld. Excelsior tegen ADO Den Haag 1-5. Heerenveen-Groningen 1-4. NAC tegen Ajax 0-3. En Twente wist uiteindelijk Feyenoord toch te verslaan met 2 tegen 1. En daarmee blijven de tukkers dus in de race voor het uh, landskampioenschap. En uh, ja, uh, prettig voor alles wat Tukkerland is, maar minder leuk als je Feyenoord supporter bent. Hoe uh, zich dat gaat verhouden in de tussenstand van de Eredivisie, dat gaan we nu zien... Uh, PSV heeft de leiding nog altijd met 47 uit 21 gespeelde wedstrijden. Twente volgt met 46 uit 21 en Ajax staat daar weer achter met 41 uit 21 en Groningen staat op de vierde plaats met 40 uit 21 maar wel 7 verliespunten ten opzichte van PSV. En daarachter vinden we dan nog PSV en Roda. Dat lijkt met een vrije val bezig te zijn. Na het gevoelige verlies van gisteravond bij Vitesse. Dan onderin, daar wordt het voor, nou ja, er zit nog een klein verschil tussen Feyenoord en Excelsior. Feyenoord op de 15e plaats. Zo laag hebben ze nog nooit gestaan. Naar mijn medeweten. Maar misschien hebben ze dat uh, ooit nog wel gestaan. Maar 20 uit 21. Excelsior staat 16e met 16 uit 21. VVV uh, met 10 uit 21. En Willem II staat helemaal onderaan. We hebben één wedstrijd gewonnen. Namelijk tegen Vitesse. En uh, staan met uh, is of zijn hekkersluiter met 7 punten. En 21 gespeelde wedstrijden. Dat is duidelijk en dat is ook zeer gevoelig. Um, terug naar de muziek. Zwolle komen ze, The Canadian Sunset. And Beloved. It's time to go, my son. It's time to leave. We'll make it through somehow. Won't be painlessly Don't make me go Dad, please don't make me Go Son, it's not me That made you have To go Duffer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 This. Het was dus een uh, nummer met heel veel dynamiek in drin. Uh, Canadian Sunset en uh, Beloved. Begint heel erg uh, rustig. En aan het eind uh, blijkt het dus dat het een behoorlijk dynamisch nummer is. Beloved. Ze komen uit uh, Zwolle hebben ook uh, inderdaad meegedaan aan de grote Prijs van Nederland. Uh, hoe ver ze zijn gekomen, dat weet ik in ieder geval niet uh, precies. Maar wat ik wel weet, is dat uh, dit uh, werk meer thuis hoort op de donderdagavond. Dan op de zondagmiddag. Maar goed, uh, soms. Dat kan me ook wel eens een beetje laten verrassen. De reiswagentjes. Hier zijn ze. Uh, die reiswagens die zullen wat vaker uh, weer uh, te zien uh, zijn. Want de kalender van uh, het Park Zandvoort is uh, deze week naar buiten gekomen. Want ook in 2011 worden de autosportliefhebbers getrakteerd op een volle en gevarieerde evenementenkalender op het Park Zandvoort. Zo valt te lezen op de website van het Park Zandvoort. En op de kalender prijken natuurlijk weer de traditionele autosporten evenementen zoals de Kruidvat Gilette paars races, de Profile Tire Center Pinkster races, de Trophy of the Junes en de Formido finale races. En tevens maken internationale hoogtepunten als de Masters of Formula 3 en de DTM ook weer onderdeel uit van het jaarprogramma. Dan is er uh, natuurlijk het uh, Nationaal Race Seizoen. Die is uh, samengepakt in de Dutch Power Pack. En net als voorgaande jaren gelden de Kruidvat Gillette Paasraces op het circuitpark Park Zandvoort. Dan de overturen van het Nationaal Autosportseizoen. Tijdens het evenement dat op uh, 23 en 25 april zal plaatsvinden. Dat is uh, toch wel laat uh, wat dit betreft dit jaar. Want. Maar goed, het is voor de, de autosporters in elk geval prettig dat ze nog wat tijd hebben. Want normaal gesproken komen dan altijd de laatste budgetten pas rond. Zo'n beetje een week voor de paasres. En dan moet iedereen nog het uh, allemaal gaan regelen. Maar goed, uh, nu hebben ze denk ik wat meer tijd. 23 en 25 april zal dan de start zijn van het nationaal autosportseizoen in de Dutch Powerpack. Want daar zitten dan uh, de grote klassen in, zoals de HTC Dutch GT4 Championship... Waarin Phil Barciaans dit jaar gaat uh, samenrijden met Jan Lammers. Dat is een heel opmerkelijk uh, tweetal wat de Dutch GT4 gaat uh, bestormen. En uh, Lammers kennen we van uh, de afgelopen jaren in het team van uh, de Oranjes. Namelijk uh, de Ford Mustangs. Maar nu zullen ze daar uh, niet in te zien zijn. Uh, deze uh, heren Prinsen zijn uh, samengegaan met het Ekeris BMW team. En vormen daar het Racing Team Holland. En Jan Lammers is... Daar weer uit uh, gaan uit de Ford Mustang. Maar is gevraagd door Phil Bastiaans. Eigenlijk niet door Phil Bastiaans. Maar door Paul van Splunter Van uh, de Dutch GT4 uh, kampioenschap voor dat team. Althans. En daar zal... Uh, hij, Lammers dus, samen gaan rijden met Phil Bastiaans. En volgens mij is die Bastiaans ook nog het uh, kampioen van het afgelopen jaar. Uh, natuurlijk zijn er nog meer uh, dingen die uh, onderdeel uitmaken van de Dutch Pack, Maar voordat ik dat ga noemen, ga ik eerst nog even die merken die in de Dutch GT4... ...te zien zijn, want dat zijn er nogal wat... ...Aston Martin GT4, de Corvette C6... ...de BMW M3... ...de, G, de BMW M3 GT4... ...moet ik er dan voor de bij zeggen... ...de Ford Mustang waar ik het al over had... ...en de Chevrolet Camaro... ...die onder andere bestuurd worden door Mike Verschuur... ...en Donald Molenaar, die zijn daar ook in te zien... ...en dan natuurlijk de Porsche 997 GT4... ...waarin onder andere... Uh, ...Christian Frankenhoud, Ferdinand Kool... ...en dus, dus ook veel Bastiaans en Jan Lammers ...in dit komende seizoen in gaan rijden... Uh, de Dutch Power Pack bestaat verder uit de Dutch Renault Clio Cup, de Formido Swift Cup, de Dutch Formula Ford Championship en de toerwagen Diesel Cup. En dan is het natuurlijk wel te hopen dat er meer Formule Forts uh, aan de start gaan verschijnen. Want zoals het bij het laatste jaar aan toe ging bij de, de paasraces toen er maar vier uh, van start gingen. Dat is iets wat de organisatie van uh, de Formule Ford toch niet nog een keer wil hebben. We zouden dat uh, nog eens even moeten monitoren. Maar goed, uh, Dutch PowerPack komt verder uh, in Zandvoort in actie tijdens de Profile Tire Pinkse uh, races van 11 en 13 juni. Dan, uh, dat is dan even een tijdje niks. Uh, Dutch PowerPack Festival op 2 en 3 juli komen ze nog in actie. En dan tijdens de Trophy of the Junes in september. 3 en 4 september worden die gehouden. En de finale races, de Formido finale races op 15 en 6, 16 oktober. Nou, maar dan is het al, uh, alweer zo wat winter. En de winter hier is nog niet voorbij. Dus dan uh, begin je nu al over de finale races te praten. Maar dat uh, lijkt me nog niet. Dat we eerst nou maar beginnen bij het begin. Opvallend is uh, dat uh, bijvoorbeeld er is een uh, Dutch Power Pack Festival is op 2 en 3 juli. Maar er zal waarschijnlijk nog een aanvullend verhaal bij komen. Ik denk zo waar, uh, bijvoorbeeld aan een Noord-Europees kampioenschap Formule Renault. Dat zou zomaar in dat uh, weekend uh, terecht uh, kunnen komen. Dan uh, is ook de DTM weer van de partij. Maar dit keer komen de heren vroeger in het jaar. Want normaal gesproken zaten ze of in juli of in augustus. Maar dit keer zijn ze in mei al te bewonderen. 14 en 15 mei. Maar de Zandvoortse DTM race is de tweede op de DTM kalender. Dus het is uh, de seizoenstart van uh, de DTM rijders. Wat altijd uh, een, een merkensstrijd ontaart tussen Audi en Mercedes. Want dat zijn de enige twee merken die in dit kampioenschap aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat daar wat meer ruimte gaat komen, ook voor andere merken. Maar dat zullen we pas in 2012 gaan merken. Uh, het blaft in ieder geval wel volgens het bericht van het Zigway Park Zandvoort weer een fraai duel in de duinen te worden. De laatste keer dat er een Audi heeft gewonnen is denk ik ook alweer twee jaar terug. Of in ieder geval niet in 2010, want ik meen dat toen Gary Paffet de gelukkige was en die rijdt in een Mercedes. Uh, naast de DTM-wagens zijn ook de Formule 3 Euro series te zien. En de Porsche Carrera Cup die zal het DTM weekend een uh, compleet uh, verhaal uh, bijgeven. Nou uh, Voor de Formule 3-rijders is uh, dat niet de enige mogelijkheid. Tenminste als je een uh, Formule 3 Euro serie rijder bent. Want je kan daarna nog een keer in actie komen op 12, 13 en 14 augustus. Want dan zijn er de Masters of Formula 3. Zo'n indrukwekkende uh, lijst aan winnaars hebben ze ook al gehad. Joost Verstappen bijvoorbeeld. Uh, Tom Coronel heeft hem gewonnen. Maar wat dacht hij ook van bijvoorbeeld David Coulthard, die ook zo'n uh, evenement heeft uh, weten te winnen. En dat zijn toch geen kleine jongens, dacht ik zo. En zelfs Lewis Hamilton, de huidige... of nou ja, niet de huidige, maar hij is wel een wereldkampioen geweest in 2007. Nee, negen. Ik moet het wel even correct uh, zeggen. Deze man, uh, deze Lewis Hamilton, is ook een oud winnaar van de Masters of Formule 3 geweest. 2007 was het jaar dat Hamilton wist te winnen. Juist, weet ik dat ook weer. Naast die uh, Formule 3 uh, zal ook uh, de Bosch GP Euroserie... dat zijn verschillende Formule 1-auto's uit de jaren 80 en 90 ook hun opwachting maken. En bovendien zal de Formule 3-wedstrijd die op stand wordt verreden in dat weekend... Uh, Eveneens onderdeel uitmaken van de nieuwe 4 jaar Formule 3 International Trophy. En dat maakt het uh, nog wel wat interessanter. Het uh, zou nog wel wat spectaculairder kunnen in dat weekend. Of uh, Vattery Bottas er ook bij zal zijn. Want dat is de tweevoudig uh, winnaar van de Masters of Formule 3. Hij won hem uh, de afgelopen jaar en het jaar daarvoor. 2009 en 2010. Uh, of die erbij zal zijn, dat moeten we nog maar afwachten. Want wellicht heeft de man een, trapje, uh, een stapje hoger gemaakt. Italia Landvoort is er ook. Uh, dat zal op 26 juni worden gehouden. En dan zal het circuitpark Zandvoort worden omgedood tot een Italiaans festivalterrein. Waar naast het aanschouwen van diverse motorische exoten van Lamborghini, Alfa Romeo, Fiat Lancia, Maserati en Ferrari ook genoten kan worden van Italiaans eten en lifestyle producten uit het land van de tricoloren. Bijzondere evenementen zijn er ook, zoals eerder genoemd in deze uitzending... de circuit Short Rally, waarbij dus een aantal klassementsproeven op het circuit worden afgewerkt... in een aantal bochten, zoals het schijfvlak, de arie bocht de S-bocht. Nou, noem ze maar allemaal op, maar er zal wel het een en ander aan gedaan worden. Want een rondje over het circuit, dat is niet het, niet het enige. Het zijn verschillende proeven die dan moeten worden uitgevoerd. En dat gebeurt allemaal op 19 februari. En op zondag 17 april staat het circuitterrein geheel in het teken van de American Way of Life. En tijdens de American Sunday een nieuw evenement is het Japans Autosport Festival. En dat vindt plaats op 8 mei. Waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dagvol show en spektakel beleven. Met sprintcompetities op het circuit en slalomwedstrijden op de paddock. zou wel leuk zijn, want ik heb ook een Japanse wagen. Mitsubishi Charisma. Zou zomaar kunnen zijn dat ik misschien ook mee ga doen. maar. Ik weet niet of dat slim is, want als ik schade rijd, dan moet ik er zelf voor opdraaien. En de laatste tijd heeft ik over veel schade met dat uh, ding gehad. Dus wijs of ik dan uh, mee ga doen, is het misschien niet. Op 9 en 10 juli maken diverse Britse raceklassen hun opwachting tijdens het uh, Caterham Motorsports Weekend. En dat uh, zal dan uh, gebeuren tijdens dat weekend van 9 en 10 juli. En de auto Max Super Sunday. En dan is dat niet de Max van de Omroep Max, maar de Max met XX aan het eind. Die zullen dan op zondag 25 september op het Zandvoortse evenemententerrein neerstrijken. En dat zal dan de ontmoetingsplaats uh, zijn voor de mensen met fine-tuning en stevige PK's. Bijvoorbeeld de Street Lego-wagens, om maar wat te zeggen. Dan is er ook nog een ouderwets race spektakel en die zal door de historische autorenclub worden gehouden. En zij zijn ook verantwoordelijk voor een aantal evenementen. Zo kan er volop genoten worden van de klassieke raceauto's tijdens het State of Art historisch Zandvoort Trophy weekend. En die vindt plaats op 4 en 15 juni. En anders is er nog de State of Art Grand Prix Classic en die vindt plaats op 11 en 12 september. En bij het laatst genoemde evenement is ditmaal ook het Nationaal Alltimer Festival opgenomen... ...met vrije rijden sessies voor merkenclubs. En dan uh, zijn er ook nog evenementen zonder pk's, om maar wat te noemen... En dat is de vierde editie van de Runners World Zandvoorts Run, Het succesvolle hardloop evenement voor jong en oud. Vindt dan plaats op zondag 27 maart. En ook wielrenners komen in actie op de Zandvoortse omloop. En zo wordt er op zaterdag 2 april de Van Kang Soleil 4 Challenge georganiseerd. Met toertochten en tijdritten op en rond de racepiste. En hoogtepunt voor de tweewielers is een 24 uur wedstrijd in het weekend van 23 en 24 juli. Dat zou ook wel heel erg bijzonder zijn. En de K Swiss Zandvoort circuit. Triathlon is eveneens een non-automotive event. En die zal plaatsvinden op zondag 19 juni. En uiteraard is er nog veel meer. Eh, want 27 maart is het de Runner's World Zandvoort circuit run. Die is ook al bijna niet meer weg te denken. Of er hier dan voor het, uh, voor, uh, voor het uh, Zandvoortse studio hier van CFM ook voor een ander weer een podium vereist. Van de heer van Buringen. Dat moet ik nog maar even afwachten. En navragen hoe oh, dat zit. Of die eventueel nog iets in elkaar gaat schroeven. Vorig jaar stonden er wel wat dingen hier. Voor, het, ja, voor onze studio. En of dat dit jaar weer het geval is. Dat zullen we zien. In ieder geval het eerstvolgende volgende evenement. Wat het circuit gaat meemaken. Is de 4 uur van Zandvoort. En dat is een winter endurance kampioenschapsrace. De derde. Daarover uh, ga ik straks nog even berichten. En dat uh, doen we dan even aan de hand van een bericht. Maar dat is volgende week zondag, 6 februari. Dan uh, zal het uh, wel wat meer duidelijk gaan worden wie uh, de kampioenschappen uh, kandidaten gaan worden. In de vier divisies die het uh, Winter Endurance kampioenschap rijk is. Maar zover is het nog niet. Ik ga eerst eens even lekker rustig bijkomen met akoestisch werk van de mannen van Revolva met For better You know En uh, ze hebben hier ook uh, nog even uh, het een en ander verteld over wat ze aan het uh, doen zijn. Ze hebben uh, wel wat uh, optredens uh, gedaan in het land. Uh, de afgelopen week, of uh, dat zeg ik al, bijna twee weken terug hebben ze in uh, Groningen gespeeld in een aantal uh, kroegen. En tegenwoordig uh, zijn ze weer uh, helemaal uh, terug in deze buurt. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat ze zeer binnenkort weer ergens op een andere plek in het land mogen gaan spelen. Want het gaat goed met deze band. For Better is, een van, ja, is eigenlijk de enige akoestische song die ze hebben gemaakt hier op, op het album Light of The Night. En ik zou zeggen, eigenlijk moeten jullie dat nog veel meer gaan doen. Maar goed, dat laten we, dat laten we voor wat het is. Het is eigenlijk hun vrije keuze. Over uh, Zwolse bands uh, gesproken wel, dit komt niet meer helemaal uit Zwolle, want uh, Marianne Oldenburg uh, heeft daar wel een tijdje geresideerd. Maar die is tegenwoordig uh, ergens anders neergestreken. Dit is Mary Had A Little Band en Birds Of A Feather. Birds Of A Feather They just might flock together I guess that's just a story of a youth. so tell me a little bit about yourself i guess i Locked together I guess that's just the story Take me away. And my toes will play with your feet. Felicia Bloemendaal was dat. Bracht de tijd op vijf minuten voor vijf. En dat betekent dat we ook een beetje af gaan sluiten. Wat betreft dit verhaal van deze zondag in Kindermeland. Afsluiten doen we met een uh, ouderwetse klassieker, een popklassieker van Phil Collins tot aan het nieuws van vijf uur. En wat mij betreft graag tot volgende week zondag, misschien tot volgende week zondag. Want de laatste, dat weet ik nog niet precies, omdat er of een wereld, uh, wat zeg ik, winter endurance Kampioenschapsrace is. En anders is het uh, gewoon donderdag, aanstaande donderdag, opnieuw rendezvous, maar dan in het uh, programma Alternative FM. Dag! will it to